...volgens mij de haat in de mensen oplossen, denk ik. Je moet gewoon... Uh, nee, een, een dan krijg je weer een soort ghetto. Ghetto's zelf. Ja, dan krijg je een ghetto als alles uh, van de geloof bij elkaar zit steeds. Ja, oké. Okay. Maar ja, ja, je krijgt ja. uitsluiting van een andere groep hier ...en weer ja. in die staat. Want er zijn altijd weer mensen die toch weer in die Joodse staat iets willen betekenen. Want Palestijnen willen graag daar werken. Dus dan moeten ze weer door... Ja, anders ze rijk naar zijn. He, ze komen naar, uh, richting uh, ja. inkomen. Ja, daar valt geld te halen. Nou goed, moeilijke materie. We komen er weer op uit. Goed, Marco, iets anders... Ja, Giorgio Armani ah. is overleden. Echt waar? Ja, 91. Maar misschien nog heel leuk om te vertellen... hij, hij was pas veertig dat hij bekend werd. Oké. Okay. Ah. Dat is wel grappig, hè? 40. Dus er is toch kant voor jou? Dus, dank je. Volgens mij zijn we het nieuws vergeten. Ik kijk of ze nog bezig zijn. Zaken oh. rechters op de stoel van politici gaan zitten. De afgelopen twee jaar zijn bij de gemeente Amsterdam... meer dan 100 meldingen binnengekomen... over kapotte verlichting aan de Holterbergweg. Dat is de plek waar vorige maand de 17-jarige Lisa werd gedood... Het tv-programma Pointer en het AD schrijven dat de plek al langer als onveilig geldt. In het programma zeggen vrouwen dat met meldingen over de verlichting of hoge begroeiing niet altijd iets werd gedaan of pas na lange tijd. Ook werden ze bij meldingen heen en weer gestuurd tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente Ouder Amstel waar de weg officieel onder valt. In verschillende steden in Nederland zijn vrouwen vanochtend de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de onveiligheid in steden en parken. De acties zijn georganiseerd door de feministische beweging Dolomina's om, zoals zij het noemen, de openbare ruimte terug te claimen. Ook pleiten ze voor concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren, zoals lantaarnpalen in parken. Vorige week voerde de Dolomina's s nachts actie met de boodschap De Nacht is Ook van Ons.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 Uh, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Straks hebben we natuurlijk weer over de geschiedenis, wat er allemaal gebeurd is. En onder andere is er weer iemand jarig die natuurlijk destijds allemaal hele mooie muziek heeft gemaakt. Hij heeft nu een beetje maffe theorietjes... Ook uh, hebben we meer uh, interessante materie. Een flutstuk. Ja, daar hebben we het ook over. Geert rustig aan. hij is natuurlijk ook vandaag jarig. En we hebben natuurlijk weer lijnen, fijne muziek hier op de zaterdarmorgen. Ik heb ook inderdaad weer wat goud voor oud uit uh, de kast vanaf gehaald. Het is toch wel weer geinig. Het zijn toch wel een leuke plaatje uit het verleden die we ook wel weer kunnen inspireren. Maar baby, we je binnenkort op hier in Alkmaar. Of bij mij in Alkmaar moet ik eigenlijk zeggen. En dit was natuurlijk een heel leuk plaatje. Rabbity's. Say, me, love out of place, love your sweetest remedy. Strange, how I feel this way, you're still in my brain, like an endless melody. Zaterdagmorgen in de toepang blijft bij de op aanstaan. Het is weer tijd voor een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren we heen? We kijken naar de geschiedenis, wat speelde zich allemaal af? En we gaan terug naar 1889. In Antwerpen ontploft een patronenfabriek in Corviaal. Denk ik dat het zo uit moet spreken. 95 mensen komen daarbij om het leven. Het is twee uur smiddags, een enorme knal. En uh, ja, mensen beginnen met uh, lichamen te slepen en... Uiteindelijk is het in het begin niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Daarom blijkt dus deze patronenfabriek de geëxplodeerd te zijn. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Nou, oh, dat was wel heel duidelijk. Die complete fabriek van de aardbodem verdwenen gewoon, hè. Er werkten eigenlijk normaal 200 mensen. Maar ja, van die de helft is daarbij van om het leven gekomen. En daar in die fabriek waren 50 miljoen patronen bewaard gebleven ze waren patroon uit elkaar aan het schroeven of zo iets wat nou dat moet je heel voorzichtig doen en dat ging verkeerd en dat knalde dus uit elkaar en uiteindelijk oh, dus er is niet bewust een bom opgegooid maar het nee, is nee. gewoon als een bom ontploft klopt uiteindelijk is er uiteindelijk veel er spijkers erin ook... nou ja er zijn andere dingen het is gewoon een kettingreactie wat je dan krijgt ja. de eigenaar is ook tot vijf jaar cel uh, veroordeeld en omdat er gewoon niet zorgvuldig is opgegaan met materiaal en uh, ziekenhuizen zijn beschadigd huis daar in de buurt zijn ook beschadigd en uiteindelijk is er ook nog een petroleummagazijn er vlakbij. Met 45.000 vaten is ook nog een vlam opgegaan. God. Boven de stad in Antwerpen is een complete witte rook ontstaan, waardoor een zonsverduistering ontstond. Het was gewoon het einde van de wereld. Ja. Ja, dacht... Bizar gewoon. Uiteindelijk zijn er na deze explosie zijn er zoveel patronen rondgeslingerd dat al die patronen moesten worden opgeraapt en worden ingeleverd. Dat werd niet gedaan. Er werden illegale patronen verhandeld. En daar zijn ook al die rechtszaken uit voortgekomen. Maar die, uh, die illegale patronen, die konden er misschien nog gebruikt worden om te schieten? Dat ook, maar het ja. is ook heel gevaarlijk om die dingen natuurlijk gewoon in het vuur te gooien... om gekke dingen ermee te doen. Maar die moesten ingeleverd worden. Maar die werden verkocht. En dat was niet de bedoeling. Daar kwamen dus weer rechtszaken van. Dus dat, dat, dat, dit wordt op, dat was wat op gang gebracht. Dat is niet, gelo niet te geloven. Maar over bommen gesproken. Je had, uh, in 2007 had je operatie Boomgaard... Dat was de Israëlische luchtmacht bombardeerde een vermoedelijk in aanbouw zijnde nucleaire, nucleaire uh, reactor in Syrië. En de eerste berichten over de aanval kwamen pas later naar buiten. Syrië was woedend en uh, de andere landen reageerden niet. Maar het pas kwam pas aan het licht toen satellietfotos gebouwen lieten zien... die sterke gelijkenis vertoonden met Noord-Koreaanse kerkreactoren. Oh. Oh. Dus uh, er waren al vermoeden van tussen contacten tussen Noord-Korea en Syrië. En uh, ja, dit is, uh, het, doen we, het uh, dus. Uh, het was inderdaad toch een in aanbouw zijn, een nucleaire reactor. Oh! Dus toen werd het pas gro groot nieuws. Ja, snap ik. Ja. Nou, ik heb ook niet zo'n positief nieuws, want vandaag nou, op uh, 6 september 1972 worden 11 Israëlische. Olympische atleten en coaches vermoord... tijdens een mislukte bevrijdingsactie door de politie in München. Nee, ja, oh ja, dat is heel bekend. Ja, De gijzeling werd uitgevoerd door leden van de Palestijnse terreurgroep... Zwarte September. Deze tragische gebeurtenis werd, nee, staat onder meer bekend... als het bloedbad van München... en had een diepe impact op de internationale sportgemeenschap van de wereldpolitiek. Nou, vorig jaar is er een speelfilm uitgekomen met als titel 5 september. Die gaat dus over de, de, de gijzeling die destijds heeft plaatsgevonden... Het is ondergebracht in het genre thriller drama. Even een fragment. This is ABC. Dan Jim McKay is speaking to you live at this moment from ABC headquarters in a 8 or 9 athletes of the Israeli team of being held prisoner. That these guerrillas are a group called Black September and those have automatic weapons. De eis van de terroristen, de vrijlating van ruim 200 Palestijnse gevangenen in Israël en een vrije aftocht. Op dat eerste gaan de autoriteiten niet in. Maar voor een vrije aftocht worden ze naar een vliegveld in de buurt gebracht. En daar gaat het mis. Het blijkt een hinderlaag van de politie en er ontstaat een vuurgevecht. Na uren gooit een van de terroristen een handgenaad in de helikopter. Alle Israëliërs komen om het leven. In the airfield, the scene was ever seen. Echt bizar. En eigenlijk de president van Israël was ook helemaal niet zo om al die eisen in te willen. Maar die dacht mezelf... zichzelf: nou ja, als ik ze helemaal een aanval of in een hindernislok, dan heb ik daar Scherpschutters Scherpschutters zonder nachtvisie. Uh, ...te kort scherp schudden, want ze hadden ingeschat... ...van nee, er zijn zoveel uh, gijzelnemers... ...misschien moeten we zoveel manschappen neerzetten, uh, neerzetten om ze neer te kunnen schieten... ...dat waren dat tekort. Dus uiteindelijk was het een ketteringenjas waar het helemaal fout afliep. En uh, ja, dit is bizar. En dit heeft ook weer zijn naslag gehad op onze uh, treinkaping. Mm -hmm. Want bij de treinkaping werd het zo dramatisch aangepakt... ...om te zeggen, nou, we willen niet zoals de Munich in, 2000, in 1972... ...dat moet bij ons niet zo aflopen. Nee. Dus dit, dit is een chaos bij elkaar. En nou ja, goed. ja. De, de, de haat en de ding zitten nog steeds aan beide zijden in. Goed, wat nog iets anders? Ja, heb, uh, in 1941 uh, kwam uh, de verplichting om een Jodenster te dragen. Met ja. daarin het woord Jood. En uh, het moest naar alle Joden boven de zes jaar in de door Duitsland bezette gebieden. Mm. Dus, Oké. Okay. Uh, zo, zo vroeg al in de oorlog was dat. Dus. Ja, dat, dat had ik wel. Heel jong. Ja. Ja. ja. En uh, ja, naar nou, twee dingen over het koningshuis. Uh, 1948, uh, de troonbestijging van koningin Juliana. Ja. ja nou Juliana, uh, hoe heet het? Uh, op 6 september 1948 doet koningin Wilhelmina afstand van de troon. Ten gunste van haar dochter, prinses Juliana. Nou, deze overgang vond plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. En markeerde destijds het begin van Juliana's Na nou, De troonbestijging van koningin Juliana was het hoogtepunt van een week vol feestelijkheden te ere van het... 50-jarige regeringsjubileum uh, van Wilhelmina... en haar troondafstand enkele dagen eerder. Ik vind het toch wel wat? Want in, dat, uh, in 1998 was de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Ja, dus, 18. 18. Nee, in ja, 18. 1898. Sorry, wat zei hij? Is hij 19 oh, oh, Ja, dat ja even, even wat fragmentjes. Zij betreedt de kerk. Haar koninklijke hoogheid... Prinses Wilhelmina. Haar majesteit. De eerste rijtour... van Haar majesteit... door Amsterdam. Ja, dit is Oscar Carré. En die had toen een van de eerste in Nederland... die filmcamera, en die heeft dit gefilmd. Ja. En uiteindelijk werd deze film getoond... in bepaalde plekken. En dan kwamen mensen naartoe... en dan konden ze zien dat Wilhelmina als prinses... in de kerk naar binnen ging en als koningin naar buiten kwam. Oh. En binnen in de kerk mocht niet gefilmd worden. Nee. Nou, je, Jezus had dat even gefilmd, stiekem ja. of zo. Maar dat mocht toen niet. Ja, want die camera's waren toen te groot om te filmen. Ja, dat was een hele grote dingen. Iedereen zag hem ook staan, geloof ik. Tegenwoordig is het wel wat anders. Maar goed, ja. uiteindelijk had je het inhuldiging van Juliana... had je natuurlijk ook nog. Dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben... om de eet op de grondwet af te leggen... vervult mij met weemoed, Want het is een gevolg van het feit... dat mijn lieve moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het vaderland en het rijk heeft gegeven... in een mate dat ze nu eindelijk de zware last niet verder dragen kan. Oh, dit was Juliana. Mooi, ja, ja. Het klinkt als dus Beatrix gewoon, dus Ja, ja. Ze hebben gewoon dezelfde stem. Ja, ja. daar dat heeft ze van geleerd, Beatrix. Maar goed, dit ja. was eerst de inhuldiging van Wilhelmina en later van Juliana natuurlijk. Nou, ja. goed, op zelf wel mooi om dat terug te halen. Nou goed, straks de verjaardag dames en heren. Eens kijken wie die jarig is. Of jaren zou zijn geweest. Eerst even een lekker scheurend gitaartje en het is uh, is het T-shirt beter of niet? Ja, ik denk dat dat wel het wel. Ik denk dat het jas weer uit kan om gewoon even lekker langs de kade te lopen en te genieten van die zonnetje polletje. Is dat? T-shirt en het, het is weer tijd voor, voor lekker weer gewoon. Echt niet zo van. Wat, wat hoorde ik? Het? Oh nou. Oh ja, ik zeg het is t-shirt weer, maar wordt Miss Wet T-shirt krijg je ook weer. Of, of mag dat niet meer? Is dat ook? Nee, uh, ja, kan niet meer. Kan niet meer hè? Wet shirt? Ja, Miss T-shirt weather. Wet t-shirt. Ja. Wet-t-shirt-verkiezingen. Wet-t-shirt-verkiezingen. Nee, ja, dat kan niet meer, jongens. Dat is te sexistisch. Ja? Serieus? Ja. Weet je dan die dingen... <coughs> nou, laat maar. Weet je dan zien. Maar goed, het is tijd voor de verjaardag. Wie is de jarig? Wij kijken altijd weer naar. Het is altijd wel leuk. Hij is niet meer onder ons, maar... Ja, hij was toch wel sympathiek. Ook al was hij een Duitser. Echt, oh. jezus. Wat was dat toch een gedoe ook, hè? In 1965 kwam er natuurlijk een foto gemaakt... in de tuin, ergens bij een paleis... Dat had een van de fotograaf gemaakt. En die fotograaf was eerst echt naar Engeland gegaan. En die had daar die foto gepubliceerd. Want het was namelijk Beatrix met een man in de tuin. Oh ja. En dat was Klaus. Ja. Huppelde echt. Ja. ja. En die was, was zo blij. Tussen ja. de pompjes zag je daar ze met z'n tweeën lopen. Alleen lopen. Ze hebben niks verder daar gedaan. <lacht> en uiteindelijk kwam het ook de, de foto hier in, uh, in Nederland in de krant. En uiteindelijk is Lou, jo Lou de Jong nog helemaal bezig geweest. Die heeft echt oorlogsverleden. echt helemaal voor Nederland helemaal aangepluist. Die heeft ook naar Be daar... Uh, Bernhard gekeken, maar ook naar... Klaus van Amsberg. Daar mm. hebben we het over aan gekeken. Er was niks met die gasten aan de hand. Dus toen kon ze met hem trouwen. En uiteindelijk is Prins Klaus echt een sympathieke gast... gewoon van de Oranjes. Die natuurlijk ook nog die, die stropdas afwerpt. Ja, in de jaren 90 Klaus weer ten aanschouwen van velen zijn stropdas <laughs> af. Een gebaar dat met luid gejuich werd begroet. Misschien het begin van de bevrijding van alle knellende banden. Nou, zeker... I wear that of all nations unite Pas of the rope that binds you. Het is een beetje moeilijk te verzamelen. Hier zegt hij. Uh, Doe je strop af en uh, nou ja, maak, er, maak het maakt open of zoiets. Al ja, die stijvigheid. Dat binds you. Daar uh, je je had er speciaal uh, soort woord voor, maar gestropt dat is beter. Stropt wordt. Ja, dat, dat, gewoon uh, gooit los. Maar goed, uiteindelijk, degene die die foto maakte, John Roy, die, uh, nou, die heeft een hoop geld trouwens, Die was Drakenstein, was trouwens, daar was die foto maakte. Goed, iets anders. Wie is ja. er meerjarig of geweest? Yvonne Killy, geboren in Rotterdam, wordt ja. vandaag 73. Eh, ja. <laughs> en, niet verklappen. Nee. Nou, ze is een Nederlandse zangeres en ze is het jongere zusje van uh, Patricia Pai. Ja? In 1974 krijgt ze de kans om een plaat op te nemen, maar om verwarring te voorkomen met haar zus... Besluit de platenmaatschappij om een pseudoniem te verzinnen. Nou ja, ze scoort in 1977, nummer 1 het met Eva Hedwards, duet met Scott Fitzgerald. Ja. En uh, daarnaast is ze bekend geworden met het dames trio The Star Sisters, met haar moeder en haar zus Patricia Pay met onder meer de van, uh, met van met de moeder, ja. de moeder er ook, in? Ja, ja. Dat wist ik nooit. Met nee. Andrews is en zij is laat, die is op later moment vervangen door een nog jongere uh, of nog jongere, maar een jonge een meid. Jongere, veel jongere. Voor, zo, zo, zodat ze geld konden verdienen om op te treden, want de moeder had geen zin om uh, met de stars dus de dat hele tijd uh, het het okay. was, Ja, maar die was natuurlijk ja. al twintig jaar ouder Misschien of zo. Misschien een leuke landerkeuze. Ja, zeker. Nou, ja, ik bedoel. Ja, misschien kan het niet meer, maar ze heeft ook in de Playboy gestaan. Ja, ja. Patricia. Ja, nee, de de Yvonne, ook? Ja, Yvonne Kelly oh, heeft okay. ook in de Playboy gestaan. En ze is presentatie geweest van Amsterdamse TV-station. Oh. Wist je dat ze ook de persoonlijke assistent is geweest van Adam Curry? Nee? En Ze gingen samen met de met, met drie naar Amerika toe. En dan heeft deze, uh, Yvonne Kelly, heeft zeg maar hem begeleid in uh, die uh, MTV-carrière uh, oh, uh, oh, uh, die hij heeft gehad daar. En toen kreeg ja. hij die verkeering met de zus van... Uh, Nee, dat had hij al, al, toch? Had, dat nee, dat al? Had, toen had hij al. Want ja. hij heeft natuurlijk, uh, weet je, Patricia Pijn, natuurlijk in Countdown ja. Café heeft hij haar ten huwelijk gevraagd. Dat ja. was meer een grapje. Maar uiteindelijk heeft ze natuurlijk wel ja gezegd. Ja. Toch? Dus dat is op wel wat geinig. Ja. Ja. Toen, vandaag zou hij jarig zijn, hij in 2022, was hij uh, 80 jaar oud. En ik heb het natuurlijk over, de, uh, over deze man. Ja, je moest luisteren. Hier ja, heb je af en toe. Uh, ja. een onbehoorlijk gevraagd. Hé, hij werd je ervan, hè? Willy Brood frequent. Hij overleed in 2022, was hij 80 jaar oud. Hij was, zeg maar, de reporter van uh, Brandpunt. En hij nou was echt een serieuze reporter, Dat kan je bijna niet voorstellen, maar dat was In de eerste echt. instantie, ja. Ja, hij heeft uh, paus Johannes Paulus II ontmoet. Hij heeft de moeder Therese ontmoet. Dat waren allemaal nog echt wel redelijk serieuze interviews. Hij heeft zelfs Bernard, weet je, die, uh, die uh, NSB'er... Schoonvader van uh, Klaus? Ja, ik zeg maar. Die heeft hij nog uh, durven vragen naar de Lockheed affaire Die steekpenningen die... Uh, oh ja. ja, ja. Hé, hey, hey, heb je die steekpenningen? Eh? Wat heb je ermee gedaan dan? Hé, eh, hé. Eh? Eh, en dan ja, zitten we met al die prinsesjes, hè? Eh, eh, ouf, ik? Ja, we hebben meer rekentjes <laughs> verwerkt. Eh, eh. Ja, goed, dat deed hij altijd op een leuke manier. Uiteindelijk heeft hij ooit eens dus een reportage gemaakt over ecstasy laboratorium in Amsterdam. En toen had hij zijn geluidsman, had hij verkleed als laborant in een witte jas, had alles in scène gezet. En uiteindelijk bleek dus al die ecstasy die je daar zag, waren gewoon allemaal vitaminepillen. was helemaal niet ah. goed. En toen laat hij, later had hij nog een uh, reportage gemaakt over hoofden van mensen die waren overleden... die waren ver, werden verhandeld om daar extreme en gekke seks mee te hebben. Dat bleek allemaal verzonnen te zijn. Eh, ja. En uiteindelijk, je snapt het al... Ja, bij Brandpunt was hij niet meer welkom. Dus uiteindelijk heeft hij later bij SBL 4 en RTL 5 gewerkt. SBL 6 ook wel goed. Nou, hij heeft wel genoten van zijn leven volgens mij. Hij is ooit met een bijl achterna gezeten... Ah. Toen ging hij de broer van uh, Christel Ambrosius. En dat is wel oh. een dramatisch verhaal, dat heb ik ooit eens te lezen ook. Uh, daar ging hij vragen aan stellen. En die was daar niet van gediend. Oh. Hij kwam met een bijl achter hem aan. Toen heeft hij zijn lesje wel geleerd, denk ik. Bijltjesdag voor hem. Ja. <laughs> Willem Boris Facuens zal jaren zijn, maar overleven zal. Maar... Vandaag is ook de geboortedag van Jean-Louis Pisuisse. En uh, hij is in 1880 geboren. En hij is dus in 1927 al vermoord. Maar hij was de Nederlandse zanger en cabaretier. En hij is ook dus, uh, de zanger, de, de maker van het liedje Mens durft te leven. En dat lied is naderhand ook door uh, Wende Snijder en uh, Ramse Shaffi uh, vertolkt. Een indrukwekkend nummer. Maar uh, die moord, dat is wel, was ook wat. Hij, uh, uh, zei, hij was getrouwd met Jenny Gilliam. viel tijdelijk met een ander lid van het gezelschap, Chaco Kuiper, een relatie. En uh, op 26 november 1927 dus schoot deze man uh, het echt waar pisuis neer en zichzelf. En oh. zo verleden per, ter plekke. Alle drie. Ja. Zo. Ja. En, uh, maar, uh, omdat hij zo uh, geweldig oeuvre had en deed... Had hij, uh, heeft zijn echtgenote uh, 40 jaar na zijn dood... de Pies Wiesprijs prijs in het leven geroepen. En die werd uitgereikt aan een leerling van de Academie voor de Kleinkes... voor de beste theaterprestatie. Maar de winnaars zijn onder andere Carice van Houten, Alex Klaassen... Jeremy Beker, Karin Bloemen en Simone Kleinsma. Mm. Wat een bizar verhaal. Nooit ja. van die man gehoord dat hij dat met. Maar de naam kan je toch wel precies? Ja, die klinkt ja. wel. Die ja. klinkt wel bekend. Maar we weet nog wat voor verhaal er allemaal geesteerd. Goed, wat, wat uh, Marco? Ja, Benny Jolink wordt in, uh, vandaag in 1946 geboren in de achterhoek. Hij wordt vandaag 79 jaar. Nou. Uh, hij besluit uiteindelijk naar de middelbare school naar Amsterdam te trekken om daar een studie te gaan volgen aan de kunstacademie. In 1975 geeft hij zijn eerste optreden in de openlucht en het wordt nou ja, de grondlegger van de dialectpop genoemd. In het begin, nou, we kennen Benny Jolink allemaal van Normaal, maar in het begin van Normaal zongen ze in het Engels, ja. nooit geweten. Oké, okay. oh, dat had ik even moeten zoeken, want ik heb het dat nee, weet ik. Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Ja. Uh, ik dacht dat Bechetin dat was, maar nee. ook hij heeft het in Engels. Ja. Nou goed, uh... En op een gegeven moment, uh, ja, besluit Jolink in het uh, achterhoogse te blijven zingen. Nou, ja, in 1977 weet Normaal landelijk de aandacht uh, op zich te vestigen met het nummer uh, Oerend Hart. Dat zelfs wil Alexander mee Laatst. Laat. Uh, ja. Ja, zeker wat waar. En ze hadden meer grote hits. Ja, leuk hoor dit. Dat kan je ook wel hebben op zo'n feestje. Ja, en uiteindelijk komt Benny Jolink in opspraak in augustus 2012... Hij had een schilderij gemaakt met daarop Geert Wilders... ...Anders Breivik, Adolf Hitler en een hakenkruis. En veel, veel mensen vinden het onsmakelijk en Jolink wordt bedreigd... Ja. En uh, Geert Wilders noemt het schilderij walgelijk. Een flutstuk. Ja, ja, een flutstuk. ja, ja flutstuk. Wa wa wat baf hey, is... dat was Geert. Ja, dat was het is dat. Geert. Geert is vandaag ook jarig. Ja, hippe de piep. Mooie ja. overloop. Dat is, het zijn alles op dezelfde dag jarig. Uh, Joling is wel een stuk ouder. Ja, die, is, uh, ja, 73. die is 73. En uh, Geert is 62 geworden natuurlijk. Ja. Ja. Tot zo, na het linkse NOS-journaal met Mark Visser. Ja, zeker. Ja, maar Was hij, je uitgenodigd eindelijk en moet je toch nog even een sneer geven. Maar hij heeft toch ook alweer uh, die quote gestolen van de, de nacht is van ons. Ja. Dus zo, de dag is ook van ons en dit land is van oh, ons. Ik denk, ja. Oh man." gisteren staat oh. er te kijken. Kan je dus, niets beters verzinnen? Ja, echt. dat je denkt van, Ga je nou echt Lisa misbruiken om gewoon echt die, al die asielzoekers weer te kakken te ja. zetten? Ja. Dat je denkt, oh man, dat zijn al die mannen, die moeten het land uit. Sorry. Ja. Een vrouwentekst, hoe kom ik daar nou bij? Nee, denk, die mannen <laughs> moeten gewoon een gordel om. om hun lucht uh, te bedwingen. Per ziek. alles moet ingepakt worden. En dan mag je ja. het uitpakken als de vrouw de code erin voert. So is. sleuteltje weggooien. Als ze opgewonden raken, dan wordt hij heel heet. En dan uiteindelijk uh, blijft hij Ja, jij hebt over. altijd wel goede tips daarvoor. Kammer. <laughs> <laughs> nou, goed, straks nog meer wat verjaardagen, die zijn blijven liggen. Maar eerst hebben we al muziek. daar en heren. Ja, zeker, laten we maar even doen. Ik zal eens kijken wat voor nieuw werk je uitbrengt. Want uh, loser baby is Kijk, nog steeds zeg maar, de favoriet. Dan. Dan heb ik het over back! Yes! Oudste oh, uh, kanten en ik heb ze ook nog steeds. Dromen! Ik heb een feestje met mijn, Ik en mijn vrouw zijn 60 jaar oud geworden. We hebben elkaar zeg maar, ontmoet in die periode dat dit groot was. Samen met... Uh, niet maar Beck was groot. Met I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Ook Radiohead en Creep. Dat waren van die loser-platen. <laughs> Wij vonden dat wel grappig. Moesten er altijd een beetje om lachen. Maar goed, dit is een van de laatste platen van niemand minder dan Beck Hansen. En dreams en dat is mooi om je dromen nog steeds te hebben. Het is tijd voor de Zandvoortsberichten. We kijken even wat er speelt hier. Uh, na, eindelijk, ja, na twaalf jaar, gaat de natuurbrug open over de Zandvoortslaan. Oh, wow! Na twaalf jaar, ik weet nog steeds, ja, ik, voor mijn gevoel is het, dat die gisteren gebouwd werd. Maar goed, ik loop wel wat jaartjes mee hier. En uh, ja, goed, ze hebben natuurlijk nu de afschot van de herten gedaan. En ze zijn echt van, wat was het ook alweer, van 3900 herten zijn ze teruggebracht naar 600 tot 800 herten die er rondlopen. dus ze willen alles een beetje op, op een bepaalde niveau brengen en dan kunnen ze over al die bruggen heen. En ze hebben drie natuurbruggen gebouwd hier in de buurt. En nu is het wel even de vraag of die andere brug ook open gaat. Als dat ja. zal, zal nog steeds niet één groot is. Wanneer gaat die officieel worden. open? Wanneer wordt die geopend? Uh, oh, dat, ik, ik heb officieel? Geen, ja, officieel. Ik zie geen datum erbij staan. Oh. Dat heb ik die niet opgeschreven. Dat zou ook oh. nog kunnen. Maar goed, het, het, het schijnt dus nu naar uh, heel wat jaartjes dus afschot is het uh, gebeurd. Ja, ze gaan dat meestal. Doen ze dat na de paringstijd? Of na de. Na de bronstijd. Na de bronstijd doen ze dat. Ja, dat is dan oktober. Dat is uh, over twee maanden, denk ik. Dus ja. gaat het gewoon uh, per 1 januari lijkt me dan gewoon een hele mooie harde datum. Ja en die andere brug. Die zijn ontstaan in 2007, 2018. Noordwijk, uh, ja, tot aan mij. Maar goed, oh, we zullen ja. kijken. Dan zal het zal het één groot gebied maar Dan kunnen die herten zich mooi verplaatsen. Leuk. Oké, okay, nou vandaag uh, wordt, uh, het, wordt het 60-jarig bestaan... van de ba basketbalvereniging De Lions gevierd... in de Sporthal aan het Duitsersveldweg. Van uh, tussen de 12 van 4 is er een, uh, een toernooi... met walking basketbal. En ik, uh, ik heb mezelf opgegeven. Ik weet niet hoeveel spijt ik ervan ga hebben... Maar het was op 21 augustus dat ze, officieel dat ze 60 jaar bestonden. En uh, dankzij alle verenigingsmensen en zo bestaat het nog steeds. En het is gewoon heel leuk. Dus ga anders even kijken. Want na om vier is dan de uitslag volgens mij van, de, van het toernooi. En daarna krijg je een, een wedstrijd van uh, hoger geplaatste types. Oké, okay, hartstikke leuk natuurlijk om die oudjes allemaal te zien. Uh... Ja, te kreperen <laughs> daar. Hij die... hey, hey, gaat je bal even hier? Pa! Oh, nou, maar ik val die bal normaal en nu krijg je zo'n grote, zware bal. Dus dat wordt wat... Uh... Oh, oké. Want als je het. die op je hoofd krijgt, jongeman... Ja, nou vergeet het koppen maar. Dit is erger. Hè? Ja, maar, dan ja, maar dan mag dat mag ook, ook weer niet. Maar dan hebben we straks nog even Ja, af. daar kunnen we ook nog even over praten. Zeker. Dus ja. ja. Ja, volgend weekend is er uh, monumentenweekend. En ook Zandvoort doet mee in dit landelijke initiatief. En uh, er komen diverse wandelroutes langs historische gebouwen... en het Zandvoortse uh, raadhuis als centraal middelpunt... Nou, de, ze verwachten ook dat er veel aandacht is voor Theater de Krocht. En uh, de projectleider en vrijwilligers vertellen u graag over het gebouw van 12 tot 2 uur. Dus leuk, ja, volgend ja. weekend, als mooi weer is, ga erop uit. Ja, als zeker. het mooi zien van reden om even binnen te kijken, zeg ja. ik altijd. Ja, uh, zeker weten. Ik weet nooit of een leuk stoeltje ergens staat. En uh, op de 14e ja. is er dus ook nog ter gelegenheid van 20 jaar jubileum van Spaarne Landen een open dag. En dat is dus eigenlijk in Haarlem dan helaas. Maar dat is dan van 10 tot 3 en dat is uh, de Minklersweg 40. Dan kan je dus kijken achter de schermen van Spaanse landen. die dus in Zandvoort en Haarlem uh, alles ophaalt. afvalverwerking doet. Precies. Nou, de, de raad torpedeert voor vervoers- en verkeersplan. ondanks toezegging van een wethouder. Wethouder gezegd, we gaan al die dingen aanpakken. Nou goed, nu staan er heel veel mensen die er toch niet zo blij mee zijn. Er zijn heel veel uh, uh, klachten te zijn over geluidsoverlast, over veiligheid. En de hele avond werd erover gepraat. En uh, nou goed, het plan moet uh, nog een keer worden doorgenomen. Want het is toch niet helemaal wat het moet worden. Uh, uh, de vrijheid in de is niet helemaal wat het is. Uh, uiteindelijk uh, waren er een aantal sprekers die daarover uh, begonnen. En uh, ze vinden ook dat bijvoorbeeld in uh, de Kermenstraat... Uh, is dat worden dat er uh, stiller asfalt moet komen... en dat er ook 30 uh, km per uur moet worden gereden. En uh, ze zitten ook op bepaalde gebieden uh, zitten te denken om twee richtingsverkeerwegen in te gaan voeren. Bepaalde gebieden om daar extra parkeerplaatsen te gaan creëren. Dat is dan weer bij Natura 2000. Dus ja, ze hadden een leuk plan bedacht... maar daar was zover opgeschoten dat het eigenlijk helemaal weer uit elkaar ligt. 17 september. Het is, uh, de volgende week en dan gaan ze er weer over praten... om te kijken of ze toch, op, ja, of ze toch bij, tot elkaar kunnen komen... Nou, dat is over de zandvoortse berichten, dames, en heren. Je Keus had je nog niks uh, zinnigs over gezegd, geloof ik, hè? Nou ja, we hadden gisteren een uh, live optreden van iemand, maar dat ja. wil jij niet, hè? Dat denk ja, ik Dus uh, misschien Yvonne uh, no. Kili? Ik had res respect voor hem, echt wel respect voor hem. Maar dat, dat, dat soort muziek, hou oh, jij niet van, van oh. nee. nee, hoor, daar ben ik echt te goed voor, het, <laughs> hoor. Dat niet verlaten. Nou, dat was de, de laatste uh, singel van Geert, Geert, Geert Wilders. Oh, de laatste single van Geert Wilders. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, ik denk dat dat if hij het word gewoon leuk noemen. Ja? ja. Oh, dat is wel een beetje een heugsend. Nou, die moeten ja. we zo even op, op druimen we eerst even. boos uh, C! Zijnaboot C is denk ik zo Wat ik even moeten oefenen. Ja, doe net of ik het kan. Deze plaat gaat ook over Pretend. En het wordt het programma goud vanuit. Wat een oude muziek draai allemaal. Ik je een met je wilde zijn, zijn. Sign about staying. Pretends. We hadden nog een paar uh, verjaardagen laten staan. En een van die verjaardagen is natuurlijk uh, die gast van Pink Floyd. Hij is nu momenteel een klein beetje in de Een Beetje, beetje ja, raar. Ik heb het over Roger Waters. Hij wordt vandaag 82. Echt waar? Ja, hij is 82. Hij uh, creëerde natuurlijk uh, uh, Pink Floyd in de jaren, 80, of in de jaren 60. 1968. Dit is bijvoorbeeld zo'n uh, ontoegankelijk stukje pleuris muziek van ze. Interstellar Overdrive. Ik heb het echt geprobeerd. Ik hoor het niet. Sorry, dit vond ik dan weer een stuk toegankelijker. Lekker zo'n gitaartje. Ik ben naar die film geweest. Pink Floyd, Pink, Pink Floyd Live at Pompeii. En uh, daar kwam dit dus ook heel mooi tevoorschijn. En daar zie je dus optreden en vooral deze bass solo van Roger Waters dat maakte hem wereldbekend. Die voortstuwende stuwende daar krijg ik altijd een beetje kippenvel van. Maar goed 82 wordt hij vandaag en ja, uiteindelijk stopt hij natuurlijk met Pink Floyd. Hij is laatst nog een flink een conflict geweest met uh, David Gilmour natuurlijk. Nothing from me is on the website. I am banned by David Gilmore from the website. Ja, ik hoor ook op de Pink Floyd website. Te, te, te, genoemd worden, maar ik ben gewoon geband. Ik hoor er niet oh. bij. Ja, hij zit heel veel pijn. En sommige ja. mensen die naar die concerten gaan van de Roger Waters, die denken ze: Oh mijn god, krijgen we weer zo'n monoloog over. dat was ook over corona en over de wereld. En oh man, hij sloeg helemaal in door. Ik ben twee jaar geleden bij het concert geweest van Roger Waters, en hij vertelt dan: Ik heb in een band gespeeld. Oh, en niet van, de naam. Nee. nee, nee. Oh grappig. Nee, vond, vond, vond ik wel heel shocking. Ja, van, waarom noem je de naam niet? Nee. Het wil hij gewoon. Maar Hij speelt dus wel werk van Pink Floyd, ja. dat wel. Maar dat was, dat is die band, weet je wel? Ja. Oké. Okay. Nou goed, ja, ja, respect voor wat hij allemaal gemaakt heeft. Zeker ook die hele vage shit gewoon. Dat vond ik wel leuk. Later werd het heel commercieel natuurlijk. Maar goed, wie, uh, wie nog een jarig is, is Geld. Geert. Geert? Maar dat oh. hebben het ja, over gehad, toch? Ja, ja, ja, nou, ja maar, he, Ik wilde ja. eigenlijk toewerken naar, uh, naar de Jolande uh, Sylvester. Ja, Silvester. Stallone, is die aardig? Nee, nee. Oh. Zeker. Jullie wisten deze, maar ik weet niet precies wanneer hij uh, wanneer gevoel is. Oh, ik weet het wel. Hij is uh, achtens, Nee, uh, is 41 geworden, maar hij overleed in 1988... Ja, het is de gast die natuurlijk ook aids kreeg in die periode. Oh ja. Ja, dat is ja. maf. Hij uh, was androgeen. Was hij nou een drag queen? Androgeen, ja. Oh, het zou kunnen. Androgeen was hij nou een drag queen? Nee, ik ben geen, dat ik ben geen androgeen. Het was wel een hoge stem. Hij was een hele hoge stem. En je kent hem natuurlijk ook onder andere van dit. Do you want to funk, funk with me? En ook dit. Dit wordt de Yolanda keuze. Dit wordt de Jolandenkeuze, zeker. Omdat Ik zal hem vast aanzetten. Ik zal ja, hem al 40 vast 40. maar aan. Ik doe die. Ja, de spelen hem maar even aan. Heel goed. Ja. ja, 41 jaar oud. En hij streed ook in de laatste periode van zijn leven. Dus ook, uh, ja. Be Bescherm jezelf tegen AIDS. En, nou ja, goed. In zijn gewoon was het Nou, oh, een sexy clip hoor. Ja, dat was een beetje teleurstellend gisteren. Ik denk dat we de avond gaan we met z'n allen nog even dansen. Maar ja, goed, toen ik aankwam zeg ik al van heel veel van die oude mensen. Ik, nou, dat wordt geen dansen natuurlijk. Ik denk nou, deze muziek wordt toch even gedraaid of zo. We gaan even helemaal los. Helaat, was, helaas, helaas. Ja. Ja, misschien als we binnen geweest waren, was het een ander verhaal. Ja, ja het was een beetje winderig koud. Sylvester, hij is al vier ja. jaar geweest, overleed al in 1988, was hij 41 jaar oud. Twee grote hits, You Make Me Feel en Do You Wanna Funk. Niet fuck, dat is wat anders. Nee. Nee. Uh, with me, en dat waren natuurlijk ook een grote hits. Ja, geweldig. Is, ja, ik, ik hou van die muziek. Ja, het is Toeback Left de Radio. We kijken nog even de wereld in. En onder andere uh, las ik vandaag in de krant. Ja, het is toch wel bizar. Dat eigenlijk gewoon Nabil B., die is van de Mararengo-proces. in zijn cel een iPad had met een internetverbinding. Oh ja. ja. Oh. En de vraag was: van, hoe kan dat? En uh, regelmatig worden die cells worden die gescreend en, ge en helemaal doorgezocht. Maar toch, ja, ze stoppen ze op plekje dat je denkt: als je een iPad lijkt me toch best nog om die. En dan zeg maar. Uh, Lief van achter Ja, dat zou ik knap vinden. Ja, ja, je hebt wel vrienden, niet een dubbel kan vouwen. Dan heb je al maar oh ja, oh, daarvoor is dat dat ze dat nu doen. Oh, Precies. Speciaal. De criminelen hebben een beetje gesponsord met het uh, uitzoeken hoe je dat moet maken. Maar goed, er wordt nu gekeken van hoe kunnen we dit aanpakken. En het hoge beroep geeft het veel gedoe. Omdat er heel veel informatie vanuit de uh, gevangenis is weer gelekt. En heel veel mensen heeft deze gast misschien kunnen aansturen. Dus uh, ja, de krooggetuig heeft voor zoveelste keer bewezen dat hij in stiekem het is en uh, niet te vertrouwen is. Want dit is eigenlijk een getuige, hè, in het, in het, uh, het is niet, zeg maar, uh, de gast die op het, uh, op het bankje zit, maar deze getuige moet helpen. Maar dus, dit zit zo lastig in elkaar als je afspraken maakt met criminelen om andere criminelen. Op te pakken. Oh ja. Ja, dat is de Nabil B met, uh, met zijn iPadje in de, in de cel. Ja. En dan was er ook nog ergens zeg maar, een ruimte waar je een computer kan gebruiken. En dan zou je denken, trek het snoertje eruit of doe de wifi uit. Nou ja, hij had hem aangekregen en hij had dus uiteindelijk gewoon zeg maar, internetverbindingen gemaakt. En uh, informatie gewisseld. En dan is, die hele computer die daar stond is gewoon verdwenen. En je denkt, wat, wat, dat moet er gewoon inside moeten gewoon mensen met hem samenwerken. Oh dat ja, dat kan, anders. Anders. Dat, dat kan niet anders. kan niet anders. Nou. Maar ja. uh, uh, Het is de dus zomers bij om. Maar het schijnt dus dat bij veel chemisten in Italië en Frankrijk... moet je verplicht een badmuts op en een strak broekje aan. Pardon? Ja, zo'n ballenknijper. Ja, lekker. Het is de nachtmerrie van veel Nederlandse vakantiegangers. Maar waarom? Maar ze zeggen al, van uh, uh, die, die badmuts is zeker om uh, te proberen... haren en huidschilvers ja. uit het water te houden. Want die lange haren verstoppen die, die, die gewoon uh, de afvoer en zo. Ja. En daarnaast, die, uh, dat is ook nog wat die badmuts. Want om, als ze misschien naar zo'n... Uh, uh, ...afvoer gezogen worden en die haren zijn lang. Dan zit je vast, hartstikke vast. Dan kom je niet meer los. Oh, is dat en dan verzuip je. He? Ja. Yeah. En uh, ze, ze zeggen ook, hè, ze beschermen tegen zuigbeklemming in het afzuigrooster. Hmm. En die strakke zwembroek, dat is ook... Voor ervan... het hè? He? Nee, van uh, je hoofdhaar. Daarom oh. ik, uh, nee. nee, maar je strakke zwembroek. Ja, die strakke zwembroek, ja, daar kom ik nee. nu toe. Uh, nee. Er nee. zijn 959 zwem, zwem, uh, baden in Frankrijk... Yeah. En op 987 campings en zo. En het is echt verplicht, hè? Want een lange zwembroek kan ook als short worden gedragen... naar een strand of een stadje. En daardoor komen bacteriën en vuil op. Die neem je weer mee naar het zwembad. En normaal een strakke zwembroek draag je sturen om te zwemmen... En wij, de zwembroeken, houden ook meer water vast. Hmm. Ja, ja, en de metro die had al gekeken van... hoe vies is de zwembad eigenlijk? Nee, nee niet weer. Al even, ja, ze zeggen dus in Amerika... dat tussen 2015 en 2019... zijn er ruim 200... uitbraken van ziekte gelinkt aan zwembaden. Oh, oh dat is wel hmm. echt... Uh... Dus van alles wat mensen zelf meenemen, zweet... Urine, helaas, oh. zuidschilvers en zelfs ontlasting. Ik zag, jij, jij ging zwemmen vanmiddag? Ik ga lekker vanmiddag ja. zwemmen, maar dat is toch al voor Italië? In Italië, België geplicht ja. met een. Uh, maar Frankrijk ja. is nieuw. Maar als ze zeggen, dus als jij die kant op ja. gaat, neem een badminton en een speedo mee. Want die, uh, ze zijn wel in campingwinkels maar dat uh, ja. zou een stuk duurder kunnen zijn. Mm. Ja, oké. Okay, dus nice. Het is, het is mooi mooi zijn van een, een heftige wasstraat waar een mens doorheen kan. Dat de mens zeg maar goed gereinigd ja, wordt... Ja, ja, die dat je gaat. gewoon je haar geschoren wordt overal. Precies, alles eraf. Alles en dan eraf. even schrobben. Ja, ja. Even jeuken. Ja, nou goed. Ja, ik, ik denk wel, anders gaat het op met iets afzuiging en uh, schaamhuizing. Nou, dat krijg je hier allemaal weer voor teksten. Nee, dat je, je, allemaal je allemaal haar lichting, niet in uh, afzuiging ja, nee, komt. Ja. Nee, daar moet je niks in stoppen, zijn afzuiging. Dat is helemaal geen goed idee. Nee, dat doen maar ook nooit. Dat heb ik wel geleerd. Goed, uh, uh, KT Tempest. Know myself. De vrouw die man is geworden en dat heel leuk heeft aangepakt qua muzikaliteit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 Dat is een mooi gegeven dat je zegt: maar als je jong bent, dat je iets wilt doen voor je oudere zelf. Dat zit in deze plaat gewerkt en nou ja, zij is het ook van. Vrouw naar man gegaan. En het grappige, in deze stukjes muziek zit ook een oude ik in van haar. En dan hoor haar dus als vrouw zingen in uh, I Wanna Help Myself. Maar goed, dit is het is de Toepak de Radio. op echt tegen 10 uur straks in de Goedemorgen Zandvoort. We hebben nog wat geschiedenis te staan. We hadden het ook over Munich 1972, waar het fout ging met de Olympische Spelen. 1970. De Palestijnse Liberale, uh, Liberation Organization, organisatie... ja, dat doet gewoon in het Nederlands... die kaapt vier vliegtuigen in Afrika... die op weg waren naar uh, Jordanië. Joodse mensen aan boord natuurlijk, ook andere, andere mensen aan boord. En uh, ja, uiteindelijk um, uh, gaan zeg maar, al de mensen in die vliegtuigen... worden overgetransporteerd op die ene vliegtuig. Uh, Niet-Joodse mensen worden allemaal vrijgelaten. Joodse mensen zitten in het ene vliegtuig. Die andere drie vliegtuigen worden opgeblazen... Oh. En daar zijn ook beelden van. Dat ziet er allemaal wel heftig uit. Daar zijn geen uh, slachtoffers bij gevallen. En uiteindelijk zijn er dus uh, mensen vrijgelaten. En uiteindelijk is dat anders afgelopen dan Munich. Maar dit was eigenlijk een voorbode wat er uiteindelijk in 1972 is gebeurd. Hier waren dus drie vliegtuigen opgeblazen. En nou ja, om een punt te maken, om uiteindelijk ook weer 56 uh, gegijzelde Palestijnen los te krijgen. Goed, wat dan meer? Ja, de culturele kanon van Zweden, welke afgelopen week is gepubliceerd... maakte de, de, de boze tongen los, los in het Scandinavische land. Want op de lijst staan honderden culturele, culturele werken, uitvindingen, wetten en bedrijven. dat bedrijven onder meer Ikea. Maar op die lijst ontbreekt ABBA. ABBA? Wat doe je nou in één keer? ABBA in Zweden. Ja, die zijn niet 50 jaar oud. Dus oh, die kan nog niet op te lang. Het is al bijna al wel, toch? Bijna was wel, In de ja. jaren 60? ja. Nou, nee, nee, nee 70, 70, 70 Ja, 70. 70? Ja, 70. Oh, maar in tegenstelling daarop is uh, bijvoorbeeld wel Pippi Lankhout uh, uh, ja. opgenomen. Nou, dat is toch wel oh. iets... Uh, hoog niveau. Dat is allemaal, hoog niveau zeg maar. nieuws. Ja. <laughs> Zeker, Pippi Lankhout. We hadden het net nog over het zwemmen in de zee en alles. Ja. Ja. Maar het schijnt dus dat uh, uh, in de Middellandse Zee... dat er uh, heel veel uh, vakantiegangers worden gebeten door zeebaarsen. Oh, oh. dat dus, zijn uh, een grote beesten? In hem. Uh, nou, er is een toenemen toenemende meldingen. En ze weten het wel, maar het zijn er vast wel meer. Het is echt een hap uit je benen. Vaak moeten er één tot meerdere hechtingen in. Hè? En het ziet er gewoon niet grappig uit. Hoe zien die beesten er ook weer uit? Oh, ja, een zeebaars. Nou, die, die kunnen wel, wel groot oh. zijn. Ik denk 30 centimeter. Okay, dus... maar, maar ik vind het wel apart. Maar het is ik ook, je maar uh... die, die tandjes hadden of zo. Is je hebt het toch gewoon zo'n... Zonder... Ja, maar je hebt dan ook nog de zadelzeebrasem. Ja. En waarom ze bijten, weet niemand. Waarschijnlijk door de opwarming. En daardoor worden de... Vissen vind agressiever. Dus, uh, maar de mensen hoeven niet de vakantie af te breken. Je moet je alleen eens wel laten hechten. Nou, lekker dan. Huh? Oké. Okay. Nou. nou. Iedereen was bang voor de high, maar het is een zeepraasem. Zeker. Ja, oh, man. Nou, goed. Even de laatste plaatjes voor tien uur, dames en heren. Ja, leuke. En Nederlands beentje. Mitch heette ze. Roman Soldiers is van het uh, CD'tje Share Chair. Het vierde album. Dat we nooit verwachten. Zover zouden komen. Bijzonder. Ja, mooie muziek van Mitch. En het is een gelegenheidsbeentje. Eigenlijk af en toe spelen ze wat stukjes in en sturen dat via internet naar elkaar toe. En denken ze, hey, wat vind je hier van? Oh, wel aardig. Dan doe ik dit eroverheen? En voordat je weet hebben ze een nieuwe cd. En Dit is alweer de vierde cD. Die heet Share. Stoel. spreekt tot mijn verbeeldingsdruk. Een man die helemaal gek is van stoelen. Oh, natuurlijk. dan moet je heen natuurlijk. Daar moet ik heen. Ja. Dan zijn we een keer gaan optreden. Nou, ik weet niet of ze echt optreden geven, want het is een gelegenheidsduur. We zijn natuurlijk bezig met andere dingen. Doen ze gewoon tussendoor maken ze even wat muziek. Ja, wat grappig Ik denk gewoon. het ja. Tussendoor is het gewoon hier. lekker. Ja, goed, ja. nou we hadden het net over de zeebaars. En hm. wij hadden het al niet schrik: de zeebaars. Heeft hij echt tanden? In 30 tot 70 centimeter is hij maar. Ze ja, dus Pak hem in zijn en gooi je weg. Ja, maar goed, hij schijnt toch iets van tanden te hebben. En hij is goed om te eten, dus uh, ze gooien hem in de pan. Precies, afslag je die app gewoon. Ja. Ik ben er klaar mee. Goed. Het zijn wel de dagen nu, hè. Het is uh, 6 september. En uh, je hebt in uh, Rotterdam heb je de Wereldhavendagen. Ik ben er vorig jaar geweest. Erg leuk, zeker op zondagmiddag. Yeah. Er staan allemaal tribunes en zo. En uh, je hebt ook het Total Los Festival bij Aqua West Eindhoven. En het grootste zomerfeest... Van Nederland op het strand van Scheveningen. Hé. Hey. Hey, nou en heb het, niks te zoeken, je blijft in Zandvoort. En in, in, in Amsterdam heb je het wilhelmina Huiskamer Festival. En dat is eigenlijk zoiets van uh, dat je overal in huiskamers ja. uh, optredens kan zien en zo. Ja, dat is dat wel heel leuk. Ja, dat vind ja, ik wel leuk. leuk. Ja. Gewoon binnen. Ja goed, ja. jij als laatste. Nou, hoe kunnen we dat vertellen als, als je als moeder, vader zijn en nog uh, speelgoed zoekt in de winkel in Australië. En je vindt het niet, dan kan dat wel kloppen. Want oh. in Australië is een 41-jarige man opgepakt. Die uit winkels in en rond de stad Adelaide speelgoed had gestolen. Met een totale geschatte waarde van 250.000 Australische dollar. Oh, die is druk bezig geweest? 140.000 euro is het waard. Nou, in totaal werden bij de politie politieinval 2500 stukken uh, uh, uh, uh, gevonden. Je moet echt ja. wat, heel wat stelen, zeg maar. Om een beetje op te al die ja. inderdaad. inderdaad. Nou, er is een speciale eenheid van de politie aan de pas gekomen... om uh, het, het speelgoed uh, bij de beste man uh, uh, weg te halen. Want uh, ja, het waren meer spullen dan, uh, ja. dan eigenlijk één of twee politieagenten maar aankonden. En uh, met een speciale eenheid van de politie houdt, heeft ze dus bezig met de winkeldiefstal. Die spreekt over de grootste fonds die ze ooit hebben. Uh, dat kan zo in de plastic bak allemaal. Nou. Dat is wel weer mooi. hè? Nou goed, ik wil dan zelf nog even verwijzen naar de, de uitzending van Lubach. Die ging over de Palestijnse zaak. Ik vond dat een zeer opmerkelijke uitzending met uh, nou, goede insteek. Ja. Uh, welk, ja, ik dacht het dinsdag of woensdag was. Dat weet ik helemaal oh. zeker. Dinsdag denk ik zelf. Ik heb zelf. nog niks gezien. Nou, goed, weet je, je alles, alles een beetje in Florida. nek ja. en al die Ja, ik wil niet, mensen... wil niet oproepen tot protest. Maar op zelf vond ik het wel om even te kijken naar de Westbank. Om te kijken hoe oh. Israël omgaat met de Palestijnen. Want de Westbank heb je geen Hamas. Goed, ja. nou, dit was Toebak Leefd. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Doen wij nog even een moppie muziek tot op het tien uur, Paul Beller morning, Tot later. Hoi. When I rise, when I rise, well it's sunlight in the morning. When I